12 uur. Maar niks ampers met het NOS-journaal. Liverpool heeft de finale van de Champions League bereikt... door een spectaculaire 4-0-overwinning op Barcelona. De Engelsen maakten daarmee thuis de 3-0-nederlaag... van vorige week in Barcelona goed. Liverpool ging de rust in met een 1-0-voorsprong... door een vroeg doelpunt van Origi. In de tweede helft werd Wijnaldum ingebracht... die de 2-0 en de 3-0 voor zijn rekening nam. Ruim 10 minuten voor tijd maakte Origi... het bevrijdende vierde doelpunt voor Liverpool... Komende dag maken Ajax en Tottenham onderling uit wie de tegenstander van Liverpool wordt. In de finale op 1 juni in Madrid. In Istanbul is geprotesteerd tegen het besluit van de kiesraad... om de uitslag van de burgemeestersverkiezing in de Turkse stad ongeldig te verklaren. Het protest verliep zonder problemen. Demonstranten scandeerden leuzen als schouder aan schouder tegen het fascisme... De verkiezingen in maart werden na een reeks hertellingen gewonnen... door de oppositie, ten koste van de AK-partij van president Erdogan. De kiesraad heeft nu nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De oppositie noemt dat besluit schandalig. De politie weet de identiteit van de man en de vrouw... die afgelopen dag dood werden gevonden op de Brunsumer Heide bij Heerlen. De twee zijn door geweld om het leven gekomen. Of ze elkaar kenden, weet de politie nog niet. De identiteit van de twee wordt nog niet bekendgemaakt... in verband met de nabestaanden. Tientallen booteigenaren hebben vanavond in Amsterdam met hun boten gracht voor het huis van burgemeester Halsema geblokkeerd. Ook staken ze vuurwerk af en er werd getoeterd. Ze zijn het niet eens met de strengere regels op het water, waar de gemeenteraad komende dag over stemt. Politieke partijen willen onder meer s'nachts een vaarverbod om overlast te voorkomen. De booteigenaren vinden dat de gemeente Amsterdam voor de verkeerde aanpak kiest. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar zo'n 5 graden. Overdag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getreid door passagiers. Doe eens lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort is...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 is Hazlo in een playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten. Nou, y bendito, para que mis sillos se. Want alles geven. Ik voel me veiliger bij je. Jij heeft alles voor... Sweat. Zo'n heeft het. En jij beleeft het. Don't know www.zfmzandvoort.nl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 by me So wake me.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 That's just a single letter, taking me home, and it won't ever break, but I hit the ground so hard, these sunless avenues made me a dancer in the dark, but somewhere I was young at heart, I knew I would. The